Mark Visser met het NOS Journaal. Het Oostenrijkse is een onderzoek begonnen naar de anti-islam uitspraken... die PVV-leider Wilders in Wenen heeft gedaan. Wilders was in maart op een congres op uitnodiging van de rechtse volkspartij FBE. Hij vergeleek onder meer de Koran met Hitler's Mein Kampf. Wilders reageerde via Twitter met de woorden... veel gekker moet het niet worden. Het Zweedse leger onderzoekt videobeelden van een wrak van een gezonken mini-onderzeer voor de Oostkust. Het zou om een Russische onderzeer kunnen gaan. Afgelopen herfst maakte de Zweedse marine vergeefsjacht op een onderzeer die voor de kust bij Stockholm was gesignaleerd. En waarvan vermoed werd dat hij Russisch was. De vondst is gedaan door duikers van een bedrijf dat zoekt naar waardevolle voorwerpen op de zeebodem. Het Zweedse leger zegt dat het eerst rustig de beelden wil bekijken. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de VN. Waarnemers hebben een verslag ingeleverd waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers niet vrijuit over de verkiezingen berichten. President Nkurunziza werd voor een omstreden derde termijn herkozen, iets dat volgens de grondwet niet mag. Dat leidde in de aanloop naar de verkiezingen al tot rellen waarbij tientallen doden vielen. Cloud Poels is winnaar geworden van het criterium in Bosmeer. Meesterknecht van toerwinnaar Chris Vroom was in een sprint te sterk voor Robert G. Sink. Koen de Kort werd derde. Wiederspectakel in Bosmeer is traditioneel het eerste Nederlandse rondje om de kerk na de Tour de France. Het weer af en toe een bui, en dan vooral in de kustprovincies. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag houdt het weer aan. Met de meeste buien in het noordwesten. Het wordt slechts 17 graden. Dit was het NOS June. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. 6.9 ZFM. ZFM. Ah. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi voedura. Sena que te lleve. Y yo no sube hasta la estaba Nu kan je niet Dit is ZFM. 1-0-7, 25 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM.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 t When we both know Lounge Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar ZFM. ZFM. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht... Het was meteen ondersteboven de en jij jongen. de hoek, hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, hoek, hoek, hoek was er bijna ineens zo goed? Hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier? Vliegen door de dagen en het voelt goed, goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, hoe, hoe, als we je zijn zo.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 time. very don't you burn.